Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug bij het Huis van de Maan. In de Tweede Uur wil ik graag met u gaan praten. Maar ik wil eerst even iets zeggen over morgen. Morgennacht is de nacht tussen alle heiligen en alle zielen. Met alle zielen worden overleden dierbaren herdacht. Morgen in de Tweede Uur van Casa Luna gaat Helco Span op zoek naar mensen die nog steeds kracht en inspiratie putten uit een overleden vriend of familielid. Daarom morgen in de tweede uur de vraag... welk overleden familielid of welke vriend inspireert je nog steeds? Als je wil kun je nu al reageren via de mail kazaluna.ncv.nl. Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden... als je morgen in de uitzending wilt komen. Reageren via Twitter kan ook. Hashtag Kazaluna. Of kijk op onze Facebookpagina. Dat is morgen uh, de vraag of uh, uh, er nog steeds mensen zijn... waar je kracht en inspiratie uit put. Uh, uit een overleden familielid of een vriend. Dat dus voor morgen. Waar gaan we het vannacht over hebben? In het eerste uur was uh, Sommarje uh, Gaeminia te gast. Uh, journaliste. Is ooit zelf als uh, tienjarige naar Nederland gekomen. Uh, en dat allemaal naar aanleiding van de zaak Mauro. Mijn vraag is aan jou in de tweede uur, of jij wel eens gedwongen afscheid hebt moeten nemen. Of moest je door onvoorziene omstandigheden weer opnieuw beginnen. Gedwongen afscheid, opnieuw beginnen. Daarover kan je ons bellen op 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800 1121 kazeluna Twitteren hashtag Kazeluna of hashtag ncvnl Dat is dus in dit uur. De vraag, heeft u wel eens gedwongen afscheid moeten nemen?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 Nederlandse grootste muzikale talenten, wat mij betreft, van het album Here Comes the Night, het album, Rieke Jager is de artieste en Traveller is de naam van het liedje. Um, we hebben het over afscheid nemen. Heb jij wel eens gedwongen afscheid moeten nemen of moest je door onvoorziene omstandigheden opnieuw beginnen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Art Zonneveld, Goedenacht. Oh, ik ben al aan de buurt. Ja, het leven gaat zo snel hard. De ja, mooie een tot slag te duiden, ja. Ik, ik, ik hoorde van de presentatrice, of van die telefonistie... dat het naar de muziek zou gebeuren, maar goed. En nou ja. nou, nee, maar er is, er is geen woord Spaans bij. Plaatje is afgelopen en daar ben je. Oh, nou, daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, ik ken misschien wel honderd voorbeelden noemen... wat iedereen in zijn leven uh, passeert. Met afstand nemen, met mensen die om je heen wegvallen... en relaties die uh, te zijn lopen. Maar... Wat mij te binnen schoot, wat ik ja, heel triest vond... dat was na 30 jaar dat, uh, dat prachtige mooie radioprogramma... avond en nachtdienst, dat mij ophield. Ja. En dat vond ik heel triest. En ik heb net tegen die uh, telefonist ook gezegd... ik heb er nog prachtige mooie opnames van. Die hebben ze me opgenomen van internet. Ja. En vormen uh, voor vriendin en van mij. En ik wilde in, in principe helemaal niet reageren... Maar het leuke was, omdat ik zo ja, bekend was... wat ik helemaal niet wist trouwens... Ja. en dat mensen de luisteraars vroegen of ik zou willen reageren. En ook, ook dan werkte de naam weer, net was ik het feit. Ja. Johan Duisburg. Ja, ja. Ja, ja. ja dat, ik ken nog, uh, nog vier andere noem ik. Maar Johan Duisburg was de presentator van de laatste jaren. Die verzocht me ook om te bellen. Ja. En, nou ja, toen ben ik aangekondigd van... ja, wie kent hem niet? En toen werd mijn naam aartje aartje gescandeerd... En gejuich en applaus. En dan ben ik geïnterviewd ook... Euh, zoals euh, bijna elke week. En het dat, dat slot van die uitzending zeiden... ja, wat zou het geweest zijn zonder aan Zonnevoort... er dat was de mooie straat de En dat vond ik toch een, ja, een heel mooi compliment. Ja. En het, het trieste is dat... na 30 jaar... Want Van der Graaf en uh, uh, uh, uh, Lubberdink en zo. Van der Graaf. En, en, en Richters die overleden is. Ja, die hebben allemaal al die jaren dat prachtige programma gepresenteerd. Ja. En Johan Dusburg de laatste jaren. En helaas is dat, ja, ik heb niet de BNN, maar ja, ik, het, het, het, het, het mag niet eens in de, in, de, in de schaduw staan van het programma. Begrijp ik wat ik bedoel? Ik denk dat heel veel mensen in Nederland, dat is een, ik weet niet, 250.000 mensen geloof ik die luisteren. Dat we het, het jammer vinden dat de avond-nachtdienst, dat, dat prachtige programma met Q&A, vraag en aanbod, eh, van de luisteraars en vragen, ja. dat het verdwenen is. Ja, ja. Ja, God, weet je, het is vervelend, want er de, de verdwijnt ook al meer uh, mooie programma's. En soms is het goed te begrijpen. Uh, er verdwijnen al meer goede presentatoren trouwens, ook van de zender. Soms is het te begrijpen en soms ook helemaal niet. Uh, maar ja, uh, zo gaan die dingen toch, Aard? Ja, nou ja, maar het is wel uh, heel triest, vind ik. Want er is geen één programma... Ik ben ook af en toe was, uh, bij de RO, wat nog steeds bestaat, op de maandagdacht. Ja, van Sietse uh, Brasla. En het verleden van Pols, die helaas ook weg is door zijn gezondheid. En dan had je dus, op dinsdag had je dus Motradio van Link. Met, ja. uh, uh, hoe heet je het weer? Uh, uh, uh, Makai, Ruud Makai. Ja. Nou, dat is ook weg. En dan heb je een keer maar donderdag nog van uh, uh, uh, hoe heet de, uh, de Jong... Nou ja, ik vind het geen, ik, mijn programma is het niet. Ja. Dus ik maar stond te giegelen en uh, over de kinderen te praten. En ja, dat, dat kan niet uh, evenaren met dat prachtige programma... wat de AVO al, al die jaren presenteerde. Begrijp je? 30 ja. jaar lang. Ja, ja. Dat is gewoon wegbezuinigd. En er is BNN voor in de plaats gekomen. Door die ja, ja. klote regering. En ja, het is wel, ik vind het schande. Ja, ja, ik nou... vind het gemis. En ik denk verder duizenden mensen in Nederland met mij. Het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen. Nou ja, goed, dat is mijn mening. Nee, ja, ik, ik, ja je zegt ook niks geks hoor, wat mij betreft. Ik wil je hartelijk danken, Aert. Graag gedaan, ik wens je nog een hele goede uitzending. Oké. Okay. En veel succes voor de toekomst. Dank je wel, En Casa de Luna, het is Casa del Luna. Het Casa... het huis, het huis. <laughs> ja. Va Casa del Luna. <laughs> del Luna, van de maan. Del oh ja. Luna. Nou, kijk eens aan. We heb spreken... het En oh, ik ken een beetje Spaans, dus dat is verkeerd Spaans. Oh, nou ja. We, we, we, we koetenwalen gewoon weer weer door, aard. Astalla Vista. Astalla Vista, zo is het hoor. Ja, dankjewel. Uh, je kan bellen op 0800 1121. Telefoonnummer van Casaluna. Uh, ben, heb je al eens gedwongen afscheid moeten nemen? Of moest je door onvoorziene omstandigheden helemaal opnieuw beginnen? René, nacht. Hoi. Ja, met René. Dus ja, ik, ik, ik heb wel eens gedwongen afscheid genomen van, uh, dat is al een tijd geleden hoor, ik denk wel tien jaar, van een uh, Angolese man die moest terug naar, uh, naar Angola. En wat ik uh, gemist heb in de discussie van de afgelopen dagen, uh, zeg maar week, dat is van uh, die man die moest terug, terwijl hij hier nog onder psychiatrische behandeling was vanwege oorlogstrauma's daar... Mm -hmm. Hij was dus bedoeld om terug te gaan, omdat hij wist dat op de vluchthaven word je gewoon in stammen gescheiden. Waar dus, was dat? dat pardon? Ja, waar, waar, waar zou die gescheiden worden? Op de vluchthaven in Angola, bij okay. aankomst. Ja. Er zijn namelijk regerende stammen en er zijn stammen die niet regeren. Ja, en dat, dat laat ze nog... met name zijn gevaarlijke groeperingen bij te horen. Die zijn, ja, en dat was ook vlak na de burgeroorlog natuurlijk. Ik praat nou over, boe, ik weet het niet eens meer precies, hoe maar tien, 15 jaar geleden of zo. Ja. En, dat, dat, en dat heb ik dus gemist in het nieuws. van Dat gebeurt daar, ik weet niet of dat nu nog gebeurt. En ze zeggen wel van Angola is een veilig land. Maar ja, dat is altijd een beetje entre guillemets, een beetje tussen haakjes, zeg maar. Het is aanhalingstekens veilig. Ja. Ja. Die, ik weet nog van dat die man als de dood was om terug te gaan... Heb jij er zelf mee te maken gehad met, uh, met, met iemand die terug moest? Ja, ik ook, ja. Ja, want ik was, uh, <laughs> ik was op een gegeven moment, uh, ik weet het niet meer, ik denk 23 of zo, of 22. En uh, uh, toen uh, werd ik verliefd op een Franse vrouw. Mm -hmm. En uh, we werden zo verliefd, omdat ze ook nog uh, uit pure verliefdheid zwanger van me raakte. En. Uh, en toen uh, nou ja, ze zwanger geworden en zo. En uh, uh, werd het dochter geboren, mijn eerste dochter. En uh, tot mijn verrassing bleek van dat mijn dochter wel mocht blijven, maar haar moeder niet. Oh. Dat was mijn eerste ervaring met het Nederlandse Vreemdelingenrecht. En dan praat ik over 1984 ongeveer. Oké. Okay. Uh, en, en waarom mocht zij niet blijven? Omdat ik een uitkering had. Ja, en? dus niet in haar levensonderhoud zou kunnen voorzien. Oh, oké. Okay. Hij maar ik dacht dat die, die moest wel van mij, dus die moest wel blijven. Daar we ze dan verder niet over. Dus ik ben ontzettend sceptisch geworden sinds dat, sindsdien over al die... Uh, ja. Maar en toen, René? En toen zijn we gewoon getrouwd. Dacht ik dacht van, uh, ik krijgt nou maar het heen en weer. En toen was het goed? Ja, want ik kreeg een verblijfsvergunning op humanitaire gronden, zoals dat heette. Maar ik weet niet, dat is waarschijnlijk allemaal veranderd nu, hoor. Maar... Uh... Hmm. Jouw vrouw mocht blijven, jouw dochter mocht ook blijven en, en, en nu woont nee, mijn vrouw nu... mocht niet blijven. Sorry? Ja, na het trouwen mocht ze wel blijven. Ja, ja, nee, zover was ik inmiddels, ja. Maar we, we wilden zelf eigenlijk helemaal niet trouwen of zo. Dat was niet het uitgangspunt, mag ik zo zeggen. Heeft het huwelijk stand gehouden? Ja, 18 jaar. Ze is 12 jaar geleden overleden. Oh, dear. Ja. Oké, okay, goed. Ja, nou ja, dat... dat ja. ja, nee, dat is, dat is gewoon zo gebeurd. En toen had ik al vier kinderen. <laughs> ja, oké. Okay, goed. Allemaal bij diezelfde vrouw neem ik aan. Hè? Want je ja, bent ja. tot haar dood met haar getrouwd geweest. Ja. ja. Goh, wat, wat een verhaal. Hoe kijk je nou tegen, tegen dat Mauro-debat aan? Nou, ik, ik, ben, ik ben zelf uh, vanaf van huis uit uh, Rooms-Katholiek. En ik denk dat ik het morgen ga opzeggen. Het Rooms-Katholicisme ga je opzeggen? Van het CDA, van dat hoef ik ook nog steeds niet echt in de, in de kritiek. ernaartoe. Het is gewoon onchristelijk. In de Bijbel staat van. voedt de hongerige, kleed de naakte, huisvest de daklozen. En, uh, en nu, van wat, uh, dat is ook van, volgens mij die, die. En ik ben niet, tegen, niet per se tegen het CDA. Ik ben helemaal niet zo politiek actief of zo wat dat betreft. Maar hij schiet zich in zijn eigen voet door te zeggen: van nou, de bruikbare willen we wel. Maar de onbruikbare zeker niet. Alsof daar een verschil tussen zit. Je nou kan ja, niet wanneer het, het, het, iemand vandaag bruikbaar is en misschien morgen onbruikbaar. Het is, het is eigenlijk nog, nog wel een standje gekker uh, wat dat betreft. Want daar hadden we het in het eerste uur ook even over. Uh, die, dat dat uh, uh, Meisje uit Bosnië, Taida Pasic... Um, die is, uh, ja, wat is bruikbaar? Dat vind ik ook zo'n afgrijselijk naar woord. Maar goed, die, die heeft uh, de VWO-opleiding uiteindelijk afgemaakt in Sarajevo. En studeert nu aan de Universiteit in Leiden. Boel ja. Maar wel uitgezet. Ja, de, de, die man die, uh, die, die ik in die werkgemeenschap heb leren kennen. Die uit Angola kwam. Die deed werk wat, wat niemand hier wilde doen. Maar het was wel zijn idee. En het is toen ontwikkeld. Binnen die wangwerkgemeenschap, uh, die, die, die werkte van, uh, of die leefde van inzameling van gebruikte goederen. En alles wat naar de sloop ging. Dat hij ging hij slopen en hij zei van dit zijn edelmetalen, dit is roodkoper, dit is tin, dit is uh, staal, dit zijn elektromotoren, dat kan je allemaal verkopen. Ja, ja. En dan kregen we gewoon op een gegeven moment een inkomstenbron bij. Ja. Maar ja, de, de, op een gegeven moment komt dan de, weet ik veel, een of andere instantie, instantie daarbij. En dat is gerecht zolang als het kon. Maar op een gegeven moment moest hij gewoon terug en vond hij het hier ook niet leefbaar meer. Hè? Want dat is ook een hele sterke ervaring van, van asielzoekers, denk ik. Van, uh, ze missen hun, hun thuis zo erg. Maar dat geldt meer voor volwassenen dan voor kinderen, natuurlijk. Ja. Die helemaal gevoed worden en gevormd en weet ik veel. Ja, precies. En, en, en die bindingen. Want het is, die, die kinderen zijn natuurlijk al een keer onthecht. Uh, omdat ze van ouders afscheid moeten te nemen. En uh, daar doen wij er nog eens even fijn. Uh, doen we er even twee of drie keer over. Dat, uh, dat, en dan dat... nog maar de vraag: van of die of familie of stammen hem nog wel terug willen. Ja, precies. En of het niet gevaarlijk is. Ik wil je hartelijk danken voor jouw reactie, René. Graag gedaan. Dank je wel. Een uitzending, Dag. uitzending nog verder. Dankjewel. Um, we hebben het over gedwongen afscheid nemen. Um, of uh, of he, de situatie dat je ooit een keertje opnieuw hebt op moeten beginnen. Heeft ze dat voorgedaan? Wil je erover vertellen? Heb je een mooi verhaal erover? Bel ons op ons gratis nummer 0801121. 0801121 0800 1121. 0800 1121 ncv.nl. Hashtag of hashtag Dumos als je gaat twitteren. Ik kreeg een uh, anoniem mailtje um, van een man uh, die schrijft... Ik heb ooit in een psychiatrische kliniek gezeten en kon in een bezoekzaal bezoek ontvangen. Er stond een koffie- en snoepautomaat met toezicht. Uh, met toezicht je uh, dierbare zien Een uurtje en daarna moest de bezoek afscheid nemen. Dit was altijd zeer moeilijk en emotioneel. Het was een hel van een periode. Goed, verhalen dus over afscheid nemen kan je kwijt op uh, 0800-1121.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 Stem van Spinvis, de grote zon. We hebben het over afscheid nemen. Gedwongen afscheid nemen. Zoals uh, zoveel uh, um, Alinezende uh, minderjarige asielzoekers die ermee te maken hebben. En zo ook uh, sommige Gaeminia die bij ons uh, in het eerste uur te gast was... en vertelde over haar eigen uh, verleden als, uh, als vluchteling. En hoe zij aankijkt tegen alles wat er nu gebeurt met, uh, met Mauro. Gedwongen afscheid nemen, dat is het thema van... Uh, dit uur van Kasseloenen. Jeroen, goedenacht. Hallo. Uh, ja, met Jeroen. Uh, ik heb het uh, allemaal gehoord en uh, ik, uh, ik moet ook gedwongen afscheid nemen... maar van heel wat anders, want ik moet uh, gedwongen afscheid nemen... van het zien van mijn gezichtsvermogen. Hmm. En, en, en dat is een geleidelijk proces? Ja. Ja, ja ik leid aan uh, retinitis pigmentosa. Dat is een, uh, een erfelijke aandoening en die uh, ja die leidt uiteindelijk in het uh, in het meest slechte geval tot verslagen blindheid. Je, er zijn ook mensen die blijven uiteindelijk wel wat zien, maar ik ben dus in de loop der tijd, vanaf ongeveer mijn uh, ja, 35e, ben ik dus uh, ja neem je afscheid van uh, van van uh, van je gezichtsvermogen. Dus je gaat steeds minder zien en je gaat op een hele andere manier leven. Dat proces is begonnen op je 35e. Uh, uh, hoe oud ben je nu? Um, 48. Ah, en, en, en, en wat gebeurt er dan met je ogen? Um, de kegeltjes en de staafjes die houden op met functioneren. Dus uiteindelijk vervaagt het beeld, er de vallen delen uit. En um, ja, uiteindelijk zie je dus gewoon niet meer. Je, je, je, je gaat op een gegeven moment uh, je fiets aan de kant zetten en je rijbewijs uh, gooi je weg. En uh, je gaat met braille lezen of met spraak. en uh, ja, Je gaat met een stok lopen en uh, je fietst op een tandem. Je, je, je, ja, je gaat eigenlijk alles op een hele andere manier doen. Ja, um, um, maar dat, dat, dat, dat is, uh, uh, is het oplosbaar? Kun je ermee leven? Ja, je zult het moeten. maar ik bedoel, uh, kun je ermee... Mee, uh, hoe zeg je het nou? Kun je het accepteren? Dat, dat is het woord wat ik zoek. Ja, nou, ik zeg zelf altijd van accepteren. Ik persoonlijk vind het heel moeilijk. Maar ik heb er gewoon mee leren om, uh, omgaan. Ja. Uh, iets accepteren, dat vind ik heel definitief van uh, ja. Ik weet niet. Dat, dat ik persoonlijk zou zeggen, ik heb, het gewoon, ik heb geleerd om ermee om te gaan. Maar accepteren? Nee, nee, dat vind ik wel, dat zou ik niet zo snel zeggen. Hoe hard gaat het? Het verlies van jouw gezichtsvermogen? Ja, ik ben nou wel in een in een, in een laatste fase zou ik bijna zeggen. Hoeveel zie je nog? Hoeveel procent? Nou, een procent of drie, vier of zo. Het is een beetje moeilijk uh, om, om, om, uh, om, om uit te leggen. Want je hebt natuurlijk je hebt gezichtsveld, je hebt gezichtsscherpte, je hebt allerlei uh, verschillende uh, dingen. Als je het dan optelt en aftrekt, kom je op een paar procent uit. Wat, wat, als ik tegenover jou zou staan, wat, wat zie je dan nog van mij? Um, nou, dat ligt er een beetje aan, uh, aan de, de, de lichtinval, maar ik, ik, feitelijk heel weinig. Een beetje een, een, een. Misschien een omtrek, maar dan moet je niet in een donkere kamer, een donkere ruimte staan. Dan moet je echt wel in, in daglicht staan of zo. Ja, dan, dan zie je nog wel iets. Ja, maar niet, niet echt heel veel. Dat uh, ik. Uh, ik zeg ook meestal tegen mensen: ga ervan uit dat ik niks zie. Alles wat ik dan wel zie, dat valt dan mee. Ja. Hoe gaat het met jou uh, mentaal? Heb, uh, uh, uh, heb jij momenten van, van waarin je uh, opstandig bent, dat je boos bent? Hoe gaat dat? Nou, <laughs> het meeste ben ik boos als ik ergens tegenaan gelopen ben en met een ontzende bult of zo uh, op mijn hoofd lopen. Dus ik ben heel ja. ijdel. Dus uh, ja, verder, ja, weet je, het gaat geleidelijk aan, dus je. Je groeit er wel, uh, wel naartoe. En ja. ja, ik ben wel een doorzetter. Dus ik heb wel zoiets van, ze krijgen me er dan niet onder. Ik, ik, uh, ik begrijp wel, als mensen het heel moeilijk vinden... ik begrijp ook best dat mensen daar uh, emotioneel van in de war kunnen raken. Yeah. Maar um, ik, ik denk wel dat je ook zonder te kunnen zien... kun je wel een heleboel doen... Ja, er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van blinden, van volslagen blinden die, ja, die maatschappelijk gezien uh, het heel erg goed uh, doen. Ja, ja nee, raar, absoluut. Maar die, nee, tuurlijk, zeker. Maar, maar je, je zei net, het is een, een, een genetisch bepaalde uh, aandoening die ik heb. Wist ja. jij dus ook al heel jong dat dit jou ging overkomen? Ja, ja toen ik een jaar of 17 was. En wat ja, vindt de 17-jarige ervan? Dan word je er niet ontzettend opstandig van? Nou, weet je, toen ik, toen, ik, toen ik die leeftijd had, toen dacht ik, hè, uh, die professor. Dan uh, denk ik, nou ja, waar heeft die man het over? Ik kan alles nog zien. Ja. En ik doe gewoon mijn ding. Ik ga eindelijk samen doen. Uh, ik ga studeren. En, uh, ja. Heb je dat ook gedaan? Het? Ben je ja, gestudeerd? Ja, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Wat heb je uh, gestudeerd? Ik, ik heb uh, eerst een VWO-diploma gehaald. En toen heb ik HEO gedaan. Daarna sociologie. En, uh, je, ja, je, dat doe je allemaal wel. En uh, nou ja, dan merk je wel dat je op een gegeven moment minder gaat zien. En uh, ik heb mijn sociologie studie daardoor ook niet afgemaakt. Maar um, uh, ja, op het op, op moment dat dat dan gebeurt, dan, dan, dan realiseer je dat helemaal niet. Kijk, je realiseert het pas wanneer je op een gegeven moment niet meer kunt fietsen. Dan denk ik van ja, verdorie, nou, nou kan ik dus niet meer fietsen. En, en dat is natuurlijk heel raar in een land waar iedereen fietst. En nou kan ik opeens mijn eigen ouders niet meer herkennen. En nu kijk ik in de spiegel en dan zie ik mezelf niet meer. En nu moet, moet ik allemaal knoopjes in mijn kleding uh, naaien. Een vierkant knoopje betekent dat het een zwart kledingstuk is en een driehoek knoopje dat het geel is en een... Een rondje is beige en een, een, een zeshoek is bruin of noem maar op, zodat je niet allerlei rare kleurencombinaties aandoet. Oh, wat een prachtig systeem. Heb je dat helemaal ja, zelf al uitgedokterd? Nee, nee, die knoopjes kun je gewoon kopen. Ik heb wel allerlei andere systeempjes uitbedacht dat mijn pakken, hè, dat, je, dat, dat je de blauwe pakken kunt terugvinden en de grijze en zo. En uh, je hebt weet je, een heel systeem bedacht. En uh, goed onderling wissel je natuurlijk ook een heleboel uit van hoe doe jij dat nou en hoe doe jij dat nou. En uh, zo met je werk hè, van uh, goh, ik, uh, hoe pak jij dat nou op je werk aan? Hoe doe jij dat nou op je werk? Dus dat, dat uh, je, je, je krijgt ook wel, wel heel veel terug. Dit, dat klinkt ook een beetje happy clappy-achtig. Maar um, Nou ik ja, over. ik weet niet of dat happy clappy is. Ik vind het heel mooi dat jij zo optimistisch bent. Ja, ja dat heb ik wel. Dat, kijk, soms niet hoor, soms nee ook wel dat je denkt van hé, uh, als ik nou goed kon, kon zien, dan zou ik dat op een veel snellere manier of efficiënter kunnen doen. Of, ja, wat dan ook. of minder bult op je voorhoofd hebben. Ja, zoiets. Hè, dat, uh... Maar je neemt dus gewoon afscheid. En, en ik vond het op zich, ik hoorde het thema, en denk, ja, mensen denken bij afscheid nemen altijd, of heel vaak, hè, aan personen die afscheid nemen. En uh, je neemt bij overlijden afscheid van een dierbare uh, het van je neemt afscheid van je hond, van je kat, als die er niet meer is of, of, of wat dan ook. Maar je kunt natuurlijk ook afscheid nemen van nou ja, wat ik heb. Je neemt afscheid van het zien. En dat, um, ja, ik denk dat er veel mensen zijn die op deze manier afscheid nemen van bepaalde, op een bepaalde manier leven. Dat kan er iemand zijn die aan een nierdialyse ja. moet dat nou ja, kan iemand zijn die in een rolstoel moet gaan zitten of zo. Of, of iemand die ja. met een rollator ja. moet gaan lopen. Het gekke dat is dat die... de dingen die nieuw zijn in ons leven en spannend... daar staan we ja. geen moment bij stil. Althans, daar stappen we makkelijk overheen. Maar afscheid nemen van wat dan ook is altijd heel erg moeilijk. Ja, ik denk... Maar goed, soms... En, en dat, dat vind ik dan ook wel inspirerend. Soms betekent afscheid nemen... wel weer hallo zeggen tegen nieuwe dingen. Want in mijn geval... Ik bedoel... Don't get me wrong, ik sta niet te springen om het feit dat ik blind zou worden. Nee. Maar het is wel zo dat ik, um, ja, toch een aantal dingen uh, wel heb ontmoet. En ook een aantal mensen die ik waarschijnlijk, als ik gewoon had kunnen zien, nooit zou hebben ontmoet. En uh, je, je wordt ook heel creatief in het bedenken van oplossingen en zo voor allerlei ja. dingen. Ja, ja. En dus dat, dat, dat um, ja, dat, het is best moeilijk af en toe, maar het levert toch ook wel weer nieuwe dingen op. Ik, ik vind jouw positivisme, moet ik zeggen, Jeroen, echt heel mooi. Dankjewel voor jouw verhaal ja. um, en, en alle goed. Met, uh, ja, je voor de tijd en uh, ontzettend veel succes met het programma. Met veel plezier gedaan. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dag, dag. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van de Kasseluna. Heeft u wel eens gedwongen afscheid moeten nemen of moest u door onvoorziene opstandigheden weer opnieuw beginnen? Annemieke Haarsma, goedenacht. Goedenavond. Um, ja, ik heb gedwongen um, ja, afscheid genomen. Toen ik negen was, ben ik, uh, net negen, toen ben ik op uh, kostschool gedauwd. En waarom was dat? Ja, zeker. Ik, ik, ik, ik heb eigenlijk altijd een beetje getwijfeld. Ik heb het nooit de ware reden achterhalen ken, Maar er werd dus mee gedreigd. Nou, toen, ja, wat doe je als negenjarige je zegt dat het leuk lijkt. En veertien dagen later zat ik er. Was het ver van huis, die kostschool? Uh, ik, ik woonde net onder Den Herde en het was bij Leiden. Sorry, bij Leiden? Bij Leiden. Dus het was uh, is... toen de tijd uh, drie uur reizen. En, en, en ik ben dus uh, op uh, 4 januari erheen gegaan. En dan kwam ik met Pasen voor het eerst thuis. Ja. En wat kan u zich daarvan herinneren? Oh, alle, uh, eigenlijk alles dat ik gebracht werd. Dat, uh, nou ja, dat, uh, want ik uh, kwam op uh, zondagavond omdat ik s morgens niet zou redden. Nou, en toen uh, nou ja, dan werd je dus daar achtergelaten, en dan uh, waren er een hele hoop kinderen die uh, zaten te eten. Nou ja, dan je, moest je aanschuiven zo. Yeah. en zo. Ja. En mijn moeder was 8 januari jarig, en toen mocht ik hoogst uitzondering uh, naar huis bellen om dit te feliciteren. Dat is het, geloof ik een van de weinige keren dat ik ooit mocht bellen daar. Ja. Yeah. Ja, nou, ja goed, maar... ik ben er tot, uh, ik ben al ongeveer zeven jaar geweest. Zo, Later, heeft u maar... je zich wel welkom gevoeld op die kostschool? Nee, nee niet echt. Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het was, uh, het was allemaal vreemd. Je sliep op een grote slaapzaal, je had geen plekje alleen neer En... Toen ik eraf kwam, had ik ook geen plekje meer uh, thuis eigenlijk. Want ik ben later dus wel in, uh, op psychotherapie geweest. En moest ik wel eens uh, een uh, tekening maken van uh, ons huishoudelijk gezin. Maar ja, in mijn ogen stond ik mijlerver van alles en iedereen af. Dus ik tekende mijn altijd in een heel hoekje. En de rest bij elkaar gewoon... Uh, Helemaal aan de andere kant van het veld. Um, u zegt dat u er tot uw 16 als ik goed meegerekend heb, heeft gezeten. Ja. Um, en u bent er in al die tijd nooit achtergekomen waarom u naar de kostschool moest? Nee, ik heb het uh, één keer gevraagd. Eén keer? En uh, later, toen ik getrouwd was, toen heb Wim het ook één keer mijn moeder verweten. Ja. Maar uh, er is nooit eigenlijk uitgekomen waarom... Want? Ze, gaven, ze gaf geen antwoord of ze praten eromheen? Nee, nee, nee. Volgende en ik heb uiteindelijk uh, heb ik ook altijd gedacht dat ik... Uh, uh, mijn vader is overleden toen ik 24 was. Ja. En, uh, en ik ben altijd blij geweest dat hij nooit heeft geweten eigenlijk dat ik... Uh, trauma's van heb gehad. Mijn, en zo heb ik het ook eigenlijk... een beetje bij mijn moeder gewild. Nou ja, die heeft ook eigenlijk... nooit geweten... hoe ver het me aangegrepen heeft. Of zoiets. Terwijl die dus maar even, even, even, even, even nog kort tot slot. Waar zit dat trauma precies in? Nou, dat... Uh, ja, niet gewenst voelen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Ik... Uh, ik wil je uh, hartelijk danken voor je verhaal. Ja, alsjeblieft. En, uh, en alle goeds. Dank je wel. Ja. We gaan de muziek draaien van uh, Sisek Steve. It's a long, long way. It's a long, long way. 'Cause I've been there before. It's a long, long way.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 It's a long, long way. Cause I've been there before. And I don't think I'm going there no more. We hebben het over gedwongen afscheid nemen. Of door onvoorziene omstandigheden weer opnieuw beginnen. 0801121 is ons telefoonnummer. En toen had ik opeens Saskia Hubelmeijer aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht Met Saskia, uh, Saskia Hubelmeer. Ja, wat, wat heb jij um, uh, hierover uh, uh, te vertellen, Saskia? Ik heb niet uh, de hele uitzending kunnen horen. Maar uh, ik hoorde het ging over gedwongen afscheid nemen. En ik heb ook heel veel gedwongen moeten afscheid nemen. Van tot en met de dood. En dat is heel... Nou ja. Heel, ja, daar is geen... Andere mogelijkheid meer dan afscheid nemen. Maar ook heel vaak uh, hebben moeten zeggen hallo. Uh, en kennis maken met nieuwe mensen. Ja. Wat, wat, wat, wat voor overlijdensgeval of gevallen heb je meegemaakt van dichtbij? Nou, het zijn geen gevallen. Het zijn hele dichtbije mensen. Dus ja, die noem ik geen gevallen natuurlijk. Nee. En uh, vriendinnen... Uh, Ouders uh, die niet goed voor mij waren. Uh, daar heb ik ook afscheid van moeten nemen. Dat is een andere vorm van afscheid moeten nemen dan dat je mensen uh, liefdevol in je leven komen. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ik heb ook uh, mensen leren kennen um, door te zeggen van uh, nou. Ik ben er weer en uh, ik weet niets van de Afrikaanse cultuur en ik uh, ga van jullie leren. Ja, ja. Um, Bijvoorbeeld. Maar je, je zei, <laughs> ik, ik heb. En ik was nog niet gehandicapt uh, en, en uh, heb maar nu wel. ook geprobeerd uh, toen me in te leven en nu ben ik tegenwoordig zelf gehandicapt en chronisch ziek en ja. Op die manier uh, leer ik heel veel mensen kennen. Ja, maar op, op een prettige manier of op een onaangename manier? Een hele prettige manier. Ja, maar leg eens uit, want dat snap ik niet. Uh, waarom snap je dat niet? Omdat ik het niet begrijp. Want je, uh, een handicap maakt je minder mobiel, zou je denken... en verkleint ja. dus je kansen dat je mensen leert kennen. Ja, nou, het kost me ook ontzettend veel, maar uh, uh, ik leer, uh, ik uh, probeer toch een beetje actief te zijn, en uh, ben ook uh, bezig hier in Amsterdam. Uh, met het een en ander, op, uh, onder andere met de WMO. Mm -hmm. uh, de wetmaatschappelijke wet, wet, ondersteuning ondersteuning. Vroeger heette het ontwikkeling. En het gaat heel bizar worden trouwens. <lacht> Maar goed, laten we daar niet over gaan hebben. Maar daar hebben, gaan we het maar, die maar niet over hebben. Dan kun, dan, nee, want dan kunnen we niet Maar op op manier, uh, leer ik ook uh, nieuwe mensen kennen. En kan ik ook weer, uh, merk ik bij mezelf, dat ik weer een nieuwe kracht inzet. Ja. En, en, en ook dat ja, Je begon straks met, met te zeggen dat je heel vaak uh, afscheid hebt moeten nemen. Ja. Um, dat wat, wil je graag horen. Wat is het meest indringende... Afscheid dat je hebt uh, moeten doormaken. Oh jee. Nou, ik denk toch wel uh, van een vriendin die een aantal jaren geleden overleden is aan kanker. En. Ja, ze had. Uh, ja, haar werd verteld zou binnen het jaar overlijden. En heeft nog tien jaar geleefd. En op een gegeven moment. Ja, heeft ze gewoon. op een gegeven moment aan de chemokuur. ze kon niet meer zonder chemokuur. En had het heel goed getroffen met een arts. die zij toevallig kende. En door het doorzoeken en kennissen. Ja. Uh, dat ze het zo lang heeft overleefd. En ze overleden. Ze overleefde het. Sorry. Ja. Ze overleefde het... Uh, voor haar kinderen. Mm. Want voor haar hoefde het niet. En het was voor mij ook als vriendin. Uh, want ik zou haar ook gaan missen. Ik hoef nu niet meer elke dag aan haar te denken. Het is uh, drie jaar geleden. En, maar ik mis haar nog wel... Uh, op wekelijkse basis. Ja. Hoe, ja, lang, ja. hoe lang bestond die vriendschap tussen jullie? Nou, meer dan die tien jaar dus. Een uh, jaar of veertien of zo, of vijftien. En waar zat de kracht in jullie vriendschap? Ja... Soms Wij leren elkaar kennen... Uh, ik rook nog steeds. <laughs> Goed bezig. En, en, en, en, en zij heeft nooit gerookt. Ja, zij heeft uh, heel kortstondig ooit, heel lang geleden, gerookt. Uh, uh, en toen was het nog in de tijd dat je mocht roken. Zij, ze heeft, had geen longkanker. Maar de kanker was op een gegeven moment ook uitgezaaid naar haar longen. Ja. Maar dat was helemaal niet het item uh, op dat moment omdat zij ook uh, zich toen al bewust was, voordat ze, uh, de, de, de, de, kanker, uh, de borstkanker zich uitgezaaid had naar haar longen. Ja. Was ze gewoon uh, tegen roken. Oké. Okay. En, en we hadden samen dienst uh, bij, bij een telefonische hulpdienst. <laughs> Oké. Okay. En toen mocht je in der tijd mocht je nog roken. Ja, en we waren ook echt een beetje. Nou, ponje met elkaar. Want het was normaal dat je. Ja, het was een hele. Achteraf gezien, nu gezien, denk ik van ja, in godsnaam. <lacht> snap ik het zelf ook niet meer. Ja. Weet je. Dat, ik, ik rook nog steeds. Het is voor mijn gezondheid ook niet goed, oké. Okay? Maar ik vind het heel erg lekker. <lacht> ja, ja, nou goed. <lacht> nou ja. Oké. Okay. Maar dat, dat ja. En, en toch, ik heb daar. Zelfs daarover heb ik met haar warme herinneringen over. Want wij kwamen er samen namelijk wel uit. Ja, ja oké. Okay. Ik wil je hartelijk danken Saskia. Voor jouw verhaal ja? en sterkte. Oh, uh, nou ja. oh je, wou, je wou de andere tien minuten ook dan vol praten? Nee. <laughs> maar ik had ook zelf een inbreng willen hebben. Nou, volgens mij heb je die gehad. Maar dat is de radio. Nou, volgens mij heb je die en gehad, toch? En u bent dan? de radiopresentator. Ja, dat schijnt, ja. <laughs> ja. Okay, dat sta uh... Het staat wel in mijn contract. Dank je wel, Saskia. <laughs> Dank voor het bellen. Ja. En een prettige nacht. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Nog een goede tien minuten lang um, kan je bellen... over de vraag of je wel eens gedwongen afscheid hebt moeten nemen... of door onvoorziene omstandigheden weer um, iets anders moest gaan doen. Joost, nacht. Ja, goedenavond. Hallo. Ik wil graag reageren op het verhaal van Mauro. Mm -hmm. um, ik vind het namelijk heel erg dat kinderen die uit een oorlogsgebied komen... zonder ouders in zo'n situatie terecht kunnen komen. Ik zet de vraaglaag even stopt. Maar ik vraag me er weer af of de Nederlandse wet niet uh, een aantal dingen... gewoon uh, passeert of overslaat. Uh, er zijn zoveel uh, Nederlandse mannen die uit het buitenland een vrouw halen... omdat die veel jonger is... Mm -hmm. En dat is volgens mij niet op basis van liefde dan. Ja. En deze gezinnen die komen naar Nederland. En uh, de cijfers zijn bekend dat er meer mensen gaan scheiden dan mensen trouwen. En wat je vaak in deze gevallen ziet is dat uh, ja, mensen weer gescheiden zijn na een aantal jaren. Maar deze gezinnen die hier dan heen gehaald zijn, die hebben gewoon alle recht. En die krijgen alle kosten vergoed om hier te verblijven zolang ze maar willen. Ja. En ik vind dat een heel scheef beeld met een kind die zonder ouders dan naar een land heen gehaald wordt om daar dan een stukje bescherming te bieden voor. Ja, maar wat, wat, wat, wat zouden dan, want volgens mij zijn die importbruiden, uh, die regels daarvoor, die zijn, zijn behoorlijk veel strenger geworden de afgelopen jaren. Ja, daar, daar zou een wet op toepasbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld, wij gaan allemaal naar het gemeentehuis en zweren daar met de hand op de Bijbel en de hand op de wet, dat we trouw zijn aan de wet en dat we bij elkaar blijven, dat het dood Ja. En ik vind dat als je binnen een bepaalde periode, als je uit het buitenland gehaald bent als bruid, daar niet aan voldaan hebt, dat dan de, Nederland, uh, de Nederlandse staat het recht moet hebben om je terug te sturen. Zodat er wel plaats is in dit land voor mensen die het dringend nodig hebben. Ja. En ik kun me niet zeggen dat als je uit Indonesië komt, India, Filipijnen, Thailand, dat je daar geen goed leven kan hebben. Het leven is daar anders maar het leven is hier geen multimiljonair zijn. Hier moet je ook hard werken. Maar wat, wat bedoel je dan precies? Want, uh, uh, nou, vind is het, je, nee, wacht even. Bedoel, is dat het nee, wacht even. Zegt, er is geen ruimte voor vluchtelingen in dit land. Nee, wacht even. Sorry. Joost laat, Joost, laat ik even heel precies zijn. Wat ik bedoel is, bedoel je dan dat, dat uh, er geen, geen uh, bruiden of bruidegommen meer naar Nederland mogen komen? Of dat zodra nee, dat er sprake niet, is van een echtscheiding. Dat je dat alstublieft moet krijgen. Dus dat vind ik niet. Maar ik vind wel dat als je binnen een bepaalde periode dan gescheiden bent okay. van die Nederlandse man... Helder. Dan moet je weg. ...dat je dan terug moet. Ik snap Maar Want het. dat zeggen ze nu ook bij een vluchteling die uit een land komt waar oorlog is. En dan zeggen ze, ja, er is geen oorlog meer, dus ga je maar terug. Ja. Maar we hebben net schrijnende vallen gehoord dat het helemaal niet zo veilig is om terug te gaan. In Irak dat hoor ik elke dag van vrienden die heel vaak chauffeur zijn geworden die Rekese jongens, het is daar helemaal niet veilig. Nee, het nee. is in Afrika helemaal niet veilig om terug te gaan. Ja. Maar mensen die in beveiligde situaties heen zijn gehaald... Ja, die krijgen gewoon alle kansen en alle rechten. En nu gaan we discussiëren over een jongen die ziels alleen staat. We zijn wel eens te uh, teruggestuurd omdat het veilig zou zijn op Sri Lanka. En die hebben het vliegveld nog net gehaald... maar daarna is er nooit meer wat van ze vernomen. Tot zover ons uitzettingsbeleid. We zullen maar zeggen... Ja. Het kan verkeren. Ik wil je hartelijk danken dat je belt, Joost. Graag gedaan, hoor. En een goede nacht toch? Dag. Dag. Mevrouw Modirski, ik hoop dat ik het goed zeg. Hallo? Ja. Ben ik aan de beurt? Ja, als u de radio even heel snel uitzet, want ik hoor een, uh, een echo. <laughs> Bent u de mevrouw? Hallo? Hallo? Ja, mevrouw Modierski. Ja? Dat bent u? Dat ben ik. Fijn. Goedenacht. Dag, mevrouw. Gaat u uw gang? Vertelt u wat u heeft met afscheid nemen? Nou, afscheid. Uh, ik ben dus joods. En het was midden in de oorlog. En als je dan. dan, dan kreeg je oproepen dat je naar Westerbork of naar Vught moest. En, eh, uh, wij waren dus, mijn ouders waren er dus mee bezig om te kijken of het ondertuigen lukken zou. Yeah. En, eh, uh, nou, op, op een gegeven moment kwam er dus een, eh, uh, een, een hele lange meneer. Die, die kwam dus, eh, uh, dat hij dus, uh, wat, eh, uh, uh, voor mij onder andere een, eh, uh, een, een plek had. En dat was dan helemaal in Enschede. En ik woonde in Arnhem. En mijn ouders waren. Al naar Amsterdam, want daar was in een, in een bepaald gedeelte, daar mochten uh, Joden nog wonen. En daar hadden ze een paar kamers uh, waren daar, daar zijn ze tijdelijk heen gegaan. Mm -hmm. Maar vandaar zijn zij ook gaan onderduiken. Maar uh, ik heb nog één keer daarvan een brief gehad. Maar ik ging dus eerst met deze man, waar ik lang op moest wachten, daar konden we niet meer weg naar Enschede. Want uh, acht uur binnen zijn, dus we zijn naar mijn huis weer teruggegaan waar de buren een sleutel van hadden. Dat was nog een behoorlijk eindje lopen vanaf het station. Mm -hmm. En uh, toen, toen zijn we dus binnen door via de kelder. Dat is een beetje gecompliceerd. Dat zal ik allemaal niet vertellen. Ik wist hoe dat moest. En zijn we ben ik dus toch in in in ons huis terechtgekomen onderaan de trap. En die man er dus ook doorheen gekropen. De buren hadden ons geholpen. Mm -hmm. En uh, toen ging ik dus een trap op. En toen zag ik op een schrik bovenaan iemand staan. En toen uh, bleek dat een, een, een, een monny, die was bij ons in huis. Wie? En uh, die was ook in Westerbork geweest. Maar die, die mocht er, door een bepaalde situatie uh, mocht hij weer uit dat kamp weg. En uh, toen belde hij dus mijn, mijn moeder op. Dat is in Amsterdam gegaan. Toen belde hij mijn moeder op. En, uh, en, en vertelde de situatie. En mijn moeder zei: Kon dan maar gauw hier. En toen is hij dus bij ons nog een half jaar in huis geweest. Maar wacht even, en, wie, wie, wie was dat? Die jonge man, die werd dus niet opgehaald door het verzet. Maar wie was die man? Ja? Wie was die man? Mevrouw, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Oh, wie was die man? Ja, ik ben al midden in een verhaal. Ja, maar ik probeer het verhaal even duidelijker te maken. Te krijgen. U zegt, toen u uh, als kind weer terugging naar uw eigen huis... Ja. Uh, samen met die hele lange man, uh, stond er in het huis stond een man. Uh, en, en toen noemde u een naam. Ja, een, een jonge man die bij ons in huis uh, tijdelijk uh, geweest was. En die zou ook opgehaald worden door het verzet. Maar die was niet opgehaald. Oh, op die dus manier. Die, die was in ons huis gebleven. Ja. Toen, toen bent u... dat was de laatste dag dat je uh, nog uh, uh, gewoon in, in Nederland kon wonen. Ja. Je moest dus naar, uh, naar Westerbork of naar Vught. Ja. Dus uh, nou, hij had de zenuwen. Nou, toen hebben ze dus... Uh, toen zei, to zei deze uh, verzetsman, die Harry heette... Uh, dan moet je maar met ons mee morgen... Uh, na Enschede, want ik weet voor jou voor jou nog wat een plaats uh, bij een boer in Brabant. Ja. Maar ik ben dus dan het uiteindelijk die, die, de volgende dag zijn we dan. Uh, uh, ...naar het station... ...en die nacht hebben we dus in ons huis doorgebracht... ...wat ik dus vreselijk vond... ...want ik, ik, wat, die man die, die zat overal aan... ...die zat overal in kasten te kijken... ...die zat gewoon de boel te ontheiligen... ...en mijn idee... ...een onsympathieke onsymp on man vond ik het... ...en toen zei uh, Moni, dus uh, ...de jonge man die nog uh, in huis wilde zijn... Mm -hmm. ...ga jij nou naar bed? Ik blijf net zo lang op... ...en ik zal tegen die man zeggen... ...dat wij ook naar bed uh, moeten... Ja. En toen ben ik dus, uh, de, de dekens lagen allemaal netjes opgevallen op het voeten van alle bedden in, in, in huis. En toen ben ik dus mijn eigen bed gekropen met wat over me heen. En dan ben ik door vermoeidheid toch in slaap gevallen. En, en de volgende morgen, heel vroeg, zijn we vertrokken uh, naar het station. En toen heeft die Harry de dus kaartjes gekocht uh, aan het loket. En wij hadden dus nog geen uh, uh, vals. Persoonsbewijs, mm -hmm. we hadden alleen nog maar die persoonsbewijzen met twee vette J's erop. Hè, dat ik kreeg ja. je, als je kreeg, een G erop. Ja. En uh, we konden dus, als er een controle zou zijn van de Duitsers, die, uh, dan, als we dit lieten zien, ja, dan waren, zouden we erbij zijn. Ja. Dus je wist het maar nooit. En we zagen dus regelmatig, als de trein stopte bij Amersfoort bijvoorbeeld, dan zagen we opeens Duitsers tekeer gaan tegen de vrouwen en kinderen die nog allemaal een, een, een ster op de op die jas hadden. En toen dachten we dachten, oh god, oh god, er wat hier maar geen controles in die trein uh, komen, ja. want het was geen doorlooptrein. Maar mevrouw Dat... Modiers, even, even om het verhaal uh, af te ronden, uh, u heeft daar oorlog overleefd. Ja, ik... ik moest, nou ja, in ieder geval, ik werd dus afgeleverd in een, in een huis bij een mevrouw die ik helemaal niet kende. Ja. En daar ben ik dus in huis geweest en daar, daar heb ik dus uh, de schoonmaak... Uh, ...dingen allemaal gedaan, want ik kon natuurlijk ook niet niks doen... ...dus ik was de hele dag bezig. En ze hadden een sigarenmagazijn, had een winkel... ...dus daar stond ze eigenlijk de hele dag in. Ja. En dan was ik dus bezig in huis om van alles en nog wat uh, te doen. En dat was dus dat je dus in een hele idiote situatie kwam... ...van een vertrouwde, uh, een vertrouwde familie waar je bij hoorde... En dan bij wild vreemde mensen die hele andere uh, gewoontes hadden, ze was katholiek ja. en er stonden allemaal beelden, die moesten ook allemaal afstoffen en, en andere mensen die er ook op kamers waren, uh, die, uh, die, die, die, die leerden ik kennen. Maar je, je, het was, alles ging anders. Het eten was anders. Ik moest, ik moest varkensvlees eten, ik moest alles eten, want ik mocht niet opvallen. Dus uh, ik zat vreselijk te pruimen en te doen. En je, je voelde je dodelijk alleen, hè, terwijl dit dus met andere mensen in huis woonde. Nou, ik, ik, uh, ik, ik wil u danken, mevrouw Moederski. want we zijn uh, uh, aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank voor het bellen en een prettige nacht. Dank u wel. En weg was mevrouw Mordieski. Ik uh, ga het antwoordapparaat voor morgen inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Um, Frank hier. Goedenacht. Um, dinsdag is uh, Heiligen en woensdag dus alle zielen. Dan worden de overleden dierbaar herdacht. Helko, jij hebt uh, Martin uh, Kersbergen... Uh, communicatiemanager van uh, uitvaartverzekering Dela te gast... Ik uh, ben benieuwd in welke overleden dierbare Martin Kersbergen vannacht denkt. Heel mooi gesprek. Dag. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze twee uur zo zometeen op uh, Radio 1 De Nacht op 1 met Sietse Braaksma. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht en uh, graag tot morgen.